Volgende week maandag 3 januari hoort u bij Play It Loud twee uur lang de beste en grootste Amerikaanse metal bands. Denk aan bands als Metallica, Megadeth, Slayer, Pantera, Korn, Slipknot en nog heel veel meer. Zoals u gewend bent van mij hoort u tussen de nummers door leuke feitjes over de bands of over de gedraaide nummers. Het gaat een stevige avond worden... Dus als u fan bent van trash metal, metalcore, nu metal en progressive metal... ...komt u de avond goed aan u trekken. Elke maandagavond hoort u mij, Marcel van Kuik... ...met mijn eigen programma, Play It Loud... ...gespecialiseerd in heavy metal van 11 uur tot 1 uur in de nacht. Elke week weer een ander thema. Luistert u ook op ZFM Zandvoort. Goedemorgen Marcel. Dat is wel een hele mond vol eigenlijk wel, hè? Sorry? Het is eigenlijk wel een hele mond vol. Ja, inderdaad, ja. <laughs> <laughs> Toe, je laat het ad zetten van het antwoord, ja. <laughs> ja, maar, dan ben je een minuut aan het woord hier, inderdaad. Ja. Oké, okay, dus uh, wat ga je aanstaande maandagavond doen? Aanstaande maandagavond. Uh, kunnen jullie een uh, vette avond verwachten? Ik uh, ben een beetje in de like thema beland uh, op het moment. Net, uh, net, ja, dankzij de top 2000 natuurlijk. Ik had, uh, afgelopen maandag uh, had ik uh, de top 20 van de beste ecdc nummers. En uh, volgende week maandag ga ik de beste nummers van uh, Iron Maiden uh, draaien. De grootste heavy metal band uh, aller tijden, mogen we wel zeggen. En dat Je is, zegt heel uh, vaak de grootste heavy dan, ja. metal band. Ja, ja goed. Dalekai is dat van Amerika en wereldwijd ook, maar... Het is meer trash metal natuurlijk. Iron Maiden maakt echt meer heavy metal. Dus echt... Oh, oké. Okay. Ja, dat verschil gaat... Ja, je ziet dat verschil niet helemaal. Nee, dat verstappen we nog steeds niet, uh, Gert. Nee, nee, dan moet je echt voor in thuis zijn inderdaad. Nou, heavy metal is gewoon een beetje... vergelijkbaar gelijk met Black Sabbath en... Uh... Black Sabbath, oh, dat is mooi. Ja. Uh, Led Zeppelin, is wat, wat is dat eigenlijk? Dat kan gecategoriseerd worden als hard rock, denk ik meer. Classic rock, oh. hard rock. Classic rock, oh ja, ja. Dat is ja. mijn stijl, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus uh, Iron Maiden aanstaande maandag. Iron Maiden, yes, aanstaande maandag. Het wordt dan een top 15, omdat uh, ja, Iron Maiden bekend staat vanwege de meest lange nummers die ze maken. Het is natuurlijk ook heel vaak progr progressief. Uh, dus ja, vandaar de, de top 15 in dit geval. Ik heb te weinig tijd om een top 20 te doen. Maar in ja, ieder geval ja. alle grootste nummers die Iron Maiden ooit gemaakt heeft, die komen aan bod. Ja, ja, nou, ja. Dus ben je benieuwd wat uh, Ik... nummer 1 staat? Dan uh, moet je ja, vooral je... luisteren ja, dat is nachts om 1 uur. Ja, dat dan weer wel. Het is wel een, <laughs> een lastige tijd voor veel mensen, maar uh, mocht je een nachtdienst hebben... Zou oh, dat is werk, een hè? Ja. Dan is dat natuurlijk uh, de perfecte tijdstip uh, om te luisteren. Dus en, stem af uh, volgende week, zou ik zeggen. En, en als je nou eens heel wild gaat doen en met nummer één beginnen? Hè? Ja, dat zou wel leuk zijn, maar dan is de verrassing er alweer snel af. Hè? Dat is waar, <laughs> dan ja, dan gaan we het weer afhaken, ja. <laughs> snel af, dus dat moet je bent hebben. al Je bent al een hele professionele radiomaker, hè? Ja, ja, ik doe mijn best. Hè. <laughs> ik heb zelfs ook binnenkort een, uh, een interview in, een, uh, in mijn uitzending. Ja, met okay. een uh, bekende metal-muzikant. Alleen daar is de datum nog niet over, uh, van bekend. Ik kan je al een tipje bezig. van de sluier oplichten wie het is? Uh, nee, dat niet. Uh, ik hou het nog even geheim, maar het is in ieder geval een... Uh, een, me, uh, een man die uit Engeland komt en gewerkt heeft met grootheden als uh, Zack Starkey, de zoon van Ringo Starr. Ja, yeah. oh oké. Okay. Uh, Jason Bonham, de zoon van yeah. uh, John Bonham natuurlijk. Ja, yeah. yeah. Led Zeppelin. Yeah. En uh, ook uh, Tony Martin, een uh, oud-lid van Black Sabbath, waar hij mee heeft samengewerkt. Dus hij... Nou, uh, oh, niet niks. Nee, hij heeft uh, behoorlijk veel... Uh, Bekendheid gekregen met uh, een vroegere band, Allergy. Nou, misschien weten de fans dan wel over wie ik het heb. Maar ik dit niet dan nog even geest. En hij, hij heeft ook uh, gespeeld uh, met uh, Vengeance, uh, gitarist, en uh, nu uh, Arian, uh, muzikant. Arjen ah, okay. uh, ja. Lucas, waar ik eerder ook al eens een uh, programma ja. aan heb gewijd. Dus uh, ja, die twee kennen elkaar. Dat yeah, is wel leuk yeah, uh, ik dat inderdaad. ik uh, deze man heb mogen spreken. En uh, het interview heeft uh, ruim twee uur geduurd. Dus ik heb een hoop knip- en plakmateriaal nu uh, voor de boel. <laughs> <Ik> <laughs> weet ik wat het is, ja. Omdat ja. draaien. Dus tot zodoende, ja. <laughs> Oké, okay, hartstikke bedankt. We zijn heel benieuwd. En uh, ja, we spreken dank hier dank. volgende week weer. Yes, zeker. dan ben ik weer van de partij. Heel veel succes met de Bedankt, tot ziens. En Hoi. bedankt, tot ziens.